beroemde vrouwelijke intuïtie. Nou, kom liever hier en troost mij een beetje, als je wil. Toe? <lacht> Natuurlijk wil oh, ik dat. Ja. Oké. Okay. Mm. Hé, hey, oh! Is het... Ik hoor Max. Nee, oh! niet weer. Hè? Wanneer werkt hij eigenlijk? Max! Hé, hey, Max! Uh, Helga is net hier. Kom binnen. Liever niet, het is zo mooi weer. Oh.